7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Ravage door botsing bij hoevenlaken. Record aantal auto's verkocht met krediet. En Zuid-Korea heropent de walvisjacht. <middels>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 Buschauffeurs de blokkeerden delen van de binnenstad, waardoor er ook geen trams konden rijden. De Haagse chauffeurs zijn bang voor slechtere arbeidsomstandigheden door de aanbesteding van het openbaar vervoer. De werkonderbreking na de ochtendspits van vandaag duurt waarschijnlijk tot half twee. De Franse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de betrokkenheid van een vroegere topman van Frans Telecom bij een reeks zelfmoorden. Didier Lombard wordt verdacht van geestelijke mishandeling van zijn personeel. Hij is na verhoor op borgtocht vrijgelaten. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties en onmogelijke prestatieeisen. Het onafhankelijk onderzoek bleek dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Lombard riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro. De Iraanse president Ahmadinejad heeft de nieuwe Egyptische president Morsi gebeld... en hem en zijn moslimbroederschap veel succes gewenst. Volgens het Egyptische staatspersbureau heeft Ahmadinejad Morsi uitgenodigd... eind volgende maand naar Teheran te komen. Dan is daar een bijeenkomst van de Organisatie van Niet-Gebonden Landen. De betrekkingen tussen Iran en Egypte zijn al jaren slecht. Vorige week nog ontstond ophef toen de Iraanse media meldde... dat Morsi in een interview had gezegd dat hij de banden met Iran wilde aanhalen.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 Sinds het wereldwijde moratorium op commerciële walvisjacht in 1986 de Zuid-Korea niet meer op walvissen. Het hoofd dat afgelopen weekend werd gevonden in de Canadese stad Montreal is van de student die zou zijn vermoord door de pornoacteur Luca McNodda. Dat is aangetoond door medische tests, zegt de Canadese politie. Het hoofd lag in een park niet ver van McNoddas huis. Het was het enige lichaamsdeel van de Chinese student waar nog naar werd gezocht. Andere lichaamsdelen waren per post terechtgekomen bij politieke partijen en scholen. Luca McNoda, de minnaar van het slachtoffer, vluchtte na de moord eerst naar Frankrijk en vervolgens naar Berlijn, waar hij werd aangehouden. Hij ontkent schuldig te zijn. Op een veiling in Parijs is bijna 2,5 ton betaald voor een afbeelding van Kuifje. Het is een originele plaat van het Kuifje-stripalbum De Geheimzinnige Ster en dateert uit 1941. Op de plaat van tekenaar RG is te zien hoe het asfalt smelt onder de poten van kuifjeshond Bobby. Het was het duurste voorwerp dat werd verkocht op de stripboekenveiling bij Sotheby's. De veiling bracht in totaal zo'n 650.000 euro op. Het weer vanochtend vooral in het zuidwesten buien, later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. 23 graden wordt het in Zeeland en mogelijk 27 in het oosten en noordoosten. Morgen en in het weekend iets lagere temperaturen en het blijft wisselvallig. AWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws, want de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... is nu in beide richtingen bij Kerkdriel weer vrijgegeven. Minder goed nieuws vanaf Knoop het Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... is bij Knoop het de verbindingsweg naar de A28... richting Utrecht nog steeds afgesloten. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht staat bij Knoop het 4 vier kilometer file... De hoofdrijbaan is daar nog steeds afgesloten. Mensen die omrijden nog vanwege de problemen op de A2 die komen in de file op de A59. Van Os naar Zierikzee tussen Waalwijk en Knoop het Hooipolder. 9 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Criminelen moeten harder worden aangepakt. Staatssecretaris Steven wil meteen bij aanhouding al beslag laten leggen... op spullen van een verdachte. Maar de eigen VVD-fractie vindt dat Teven niet ver genoeg gaat. Vertellen ze zo bij ons. We gaan eerst naar slachtoffers van Q-koorts. Het kabinet heeft de Tweede Kamer misleid als het gaat om de gevolgen van de Q-koorts. Concludeert het programma Nieuwsuur na het bestuderen van verschillende onderzoeken die het kabinet heeft laten uitvoeren. Er zijn selectief conclusies doorgegeven aan de Kamer om zo een positief beeld te schetsen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Het kabinet wordt erg zenuwachtig. Dat uh, vind ik uh, heel duidelijk uh, spreken uit het feit dat ze zo snel... Een, uh, een PricewaterhouseCoopers onderzoek hebben ingesteld... naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur. Daar wordt belastinggeld aan uh, gespendeerd. Ik vind dat een heel vreemd. 400 q slachtoffers willen nu geld zien van de overheid... en dienen schadeclaims in. Tot nu toe zijn er alleen schadeclaims ingediend tegen geitenhouders. Zeker 4000 mensen raakten in 2009 besmet met de infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Veel q koorts patiënten kampen al jaren met chronische klachten. En 25 mensen overleden ook als gevolg van de ziekte. We hebben contact met uh, Ivo Syndram. Een van de twee advocaten die de q koortslachtoffers bijstaan. Het ministerie heeft uh, minister Syndram. Goedemorgen. Het ministerie heeft dus, kunnen we stellen, wel degelijk te laat maatregelen genomen. En daarover ook nog eens de Kamer uh, niet volledig geïnformeerd. Dat lijkt wel op, ja. Heeft het kabinet de Kamer misleid als u uh, naar de uitzending van Nieuwsuur... Telt? Ja, dat, uh, die, uh, die conclusie kan ik wel steunen. In elk geval heel slecht voorgelicht. Heel slecht voorgelicht. Ja. He? En is dat dan voor uw reden om... Is dat de reden dat u nu zegt uh, wij gaan een claim nee, nee. indienen? Dat is niet de directe reden. We zijn niet eerder tegen de overheid begonnen... omdat we wilden afwachten wat de, het onderzoek van de ombudsman zou opleveren. Maar dat is en, toch al lang bekend, meneer Singer. Ja, dat is nu een paar weken bekend. Maar het is nog niet goed bekend wat het kabinet daarmee zou doen. Als het kabinet een, een substantiële beweging zou maken richting de slachtoffers dan uh, zou uh, juridische actie niet nodig zijn. Nee, en, dus te kunnen stellen dat, wat u ook weer terugziet in in nieuws u, dat dat toch voor u wel reden is om te zeggen, nou dan gaan we er ook vol voor. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja het kabinet laat ons uh, weinig keus. Ja, wat, wat had u um, graag gezien dan van de overheid? Kunt u iets concreter ja, wat wij worden? Wat we graag hadden gezien was dat er een, een fonds zou komen. Een fonds waaruit uh, de slachtoffers een redelijke schadeloosstelling uh, tegemoet zouden kunnen zien. Maar in plaats daarvan is er een potje gemaakt van uh, 10 miljoen... Uh, waarbij heel nadrukkelijk is gezegd dat dat niet bedoeld is als uh, schade, uh, schadevergoeding voor individuele gevallen. Maar daarnaast uh, bestaan er allerlei regels, uh, zei ook uh, minister Schippers. Ja. de hoorde verantwoordelijk daarvoor natuurlijk, uh, de, waar de slachtoffers het beroep op kunnen doen. Ja, bijstandsuitkering, et cetera. Ja. Uh, u moet zich voorstellen dat er mensen zijn die hun eigen bedrijf, hun huis en alles kwijt zijn geraakt. En nu uh, aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. De terugval is geweldig. En dat is schade die zij leiden door omstandigheden waar ze helemaal niets aan kunnen doen. En het wordt nog steeds duidelijker dat als de overheid uh, actiever had opgetreden... Uh, dat uh, heel veel slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden. Nou, dus dat blijft erg ontevreden. Blijft u ook bij de claims tegen de geitenhouders? Ja, ja want... overigens, we hebben nog oh, geen okay. claims ingediend tegen de geitenhouders. Uh, hmm. Dat is nog een studie. En uh, uh, natuurlijk, we moeten kijken dat we voor de slachtoffers uh, uh, schadeloosstellingen binnen kunnen krijgen. En of dat links of rechts komt, dat is uh, volgens ons niet zo belangrijk. Nou ja, het is misschien wel belangrijk als steeds duidelijker wordt dat de uh, belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de overheidsinstanties, dat u daar moet zijn. En, natuurlijk, maar uiteindelijk is het niet de overheid die het gevaar veroorzaakt. Dat zijn natuurlijk toch nog steeds de geithouderijen. Uh, het is een, een, een ziekte die in het leven is geroepen door de massale geithouderijen. Uh, nog even terugkomen op dat onderzoek van de ombudsman, uh, die concludeerde dat er fouten zijn gemaakt en dat uh, de overheid eigenlijk excuses zou moeten maken ja. wegen nalatigheid. Ja. Uh, staatssecretaris Bleker van Landbouw weigert dat. Ja. Heeft dat de slachtoffers extra strijdbaar gemaakt? Ja, ik denk het wel. Uh, uh, het is duidelijk, tenminste wij trekken daar de conclusie uit dat uh, de overheid zich ook voorbereidt op een procedure. En als ze excuses zouden maken schatten ze wellicht in dat ze minder sterk zouden zijn bij het ontkennen van enige aansprakelijkheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Ivo Sindram, een van de advocaten die de slachtoffers van Q-Korts begeleiden. We praten trouwens verder over deze zaak met SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. En na negen uur met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Dan naar... Uh... De verdachte, waar we het eerder over hadden. Meteen bij aanhouding beslag leggen op spullen van de verdachte... om daar later, pas, of later de schadevergoeding van te kunnen betalen. Dat wetsvoorstel verdedigt staatssecretaris Fred Teven vandaag in de Tweede Kamer. Maar de eigen VVD-fractie vindt dat hij niet ver genoeg gaat. Daar praten we over met VVD-Tweede Kamerlid Art van der Stuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we dat voor ons zien, dat uh, beslag meteen al bij aanhouding? Ja, nou de bedoeling van de staatssecretaris is dat het mogelijk wordt om beslag te leggen op alle spullen van een verdachte, zodat je later als blijkt dat die verdachte ook daadwerkelijk de dader is, je ervoor kunt zorgen dat de slachtoffers betaald kunnen worden, de schade van slachtoffers vergoed kan worden door de verkoop van die spullen. Mm -hmm. En nu wil de staatssecretaris dat beslag alleen opleggen vanaf 5000 euro, dat vindt u niet werkbaar, waarom niet? Nee, wij vinden, dat, wij vinden dat een rare grens. We begrijpen die grens wel, want het heeft te maken met de kosten die je moet maken voor de opslag van wat je in beslag neemt. U kunt zich misschien voorstellen dat als het gaat om een aantal auto's of een aantal boten of wat, wat, wat er nog meer gevonden kan worden, dat dat natuurlijk allemaal kosten met zich meebrengt. Maar in heel veel gevallen leiden natuurlijk slachtoffers uh, veel kleinere bedragen aan schade. Maar dan heb je ook, praat je ook vaak over, vele, over kleinere spullen. Dus bijvoorbeeld over een mobiele telefoon, een duur horloge, uh, een gouden ketting. En, uh, of een stapel met geld. En wij zien als VVD geen, geen reden waarom je in die gevallen niet juist ook beslag kunt leggen... Uh, om ervoor te zorgen dat de schade van slachtoffers wordt vergoed. Maar meneer Versteur, uh, je zit aan andermans spullen. En stel nou dat die verdachte toch niet de dader is. Maar ja, dan krijgt hij dat natuurlijk gewoon terug. Ja, dat wordt... zal best, maar het zijn wel de spullen die dit huis uit zijn gehaald. Ja, maar ja, ook dat uh, daar natuurlijk. En dat is, dat is waar en dat is vervelend. Um, en als, het, uh, als dat uh, blijkt uh, nader na inzien ten onrechte zijn, dan is het uiteraard een recht op schadevergoeding. Maar wij maken in de Kamer uh, als VVD een heldere keuze dat we, dat we meer uh, aandacht willen voor de positie van het slachtoffer. Die hebben we de afgelopen jaren behoorlijk vergeten. En daar hoort dit ook bij. Nou, slaat u nu niet een beetje door naar de positie van, van de slachtoffer? En vergeet u niet dat de verdachten ook nog rechten hebben? Eh, verdachten hebben natuurlijk rechten, want die eh, krijgen de volledige macht van de overheid eh, tegenover zich. En dat is natuurlijk geen aangename eh, ervaring. Eh, maar de ervaring leert natuurlijk tegelijkertijd ook dat het toch behoorlijk vaak voorkomt dat slachtoffers met, eh, met lege handen blijven staan terwijl iemand toch wordt veroordeeld. En, en wat is er voor bezwaar om een tijd lang niet over een, uh, je mobiele telefoon... of over een gouden ketting te kunnen beschikken? En als dan later blijkt dat, uh, dat iemand daadwerkelijk de dader is... dan kan het slachtoffer zijn schade mooi verhalen op, uh, op die spullen. Ja, maar wat is het bezwaar om uh, die in, in beslagname door te voeren... als iemand uh, veroordeeld is? Nou ja, omdat... Als het dus duidelijk is dat hij inderdaad de dader is? Omdat uh, dat, uh, verdachten uh, die weten van zichzelf dat ze dader zijn... Uh, wel zo slim zijn dat ze zorgen dat tegen de tijd dat ze veroordeeld worden... er niks meer te vinden is natuurlijk. Dat is de, de, de, de, het grote probleem. Dat uh, vaak uh, wordt gezegd ja van een kale kip uh, kunnen we niet plukken. En dan blijft of het slachtoffer of de overheid met de schade zitten. Ja, en dat geldt ook voor dus de kleinere criminaliteit, om de, om de kleinere bedragen? nou Het percentage van, de, van dat soort schades, uh, dat dat uiteindelijk geïncasseerd wordt... ook omdat het over kleinere bedragen gaat, is hoger. Dan bij de hogere schadebedragen. Maar dat wil niet zeggen dat wij als VVD niet vinden dat je gewoon op de simpelst mogelijke manier moet zorgen dat de schade van slachtoffers wordt betaald. En wat wij, waar wij voor pleiten is dat het openbaar ministerie de keuze heeft om in die gevallen waarin ze zeggen, kijk hier willen we dat, dat instrument toepassen. Dat ze dat ook kunnen toepassen, ook als de schade lager is dan 5000 euro. Meneer van der Steur, hartelijk dank. Ja, ze zijn er weer in Athene. De Trojka gaan praten met de nieuwe Griekse regering. U hoort zo uh, meer erover. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie, John Bakker. En dan willen we natuurlijk vooral weten hoe het is op de A28. Ja, op de A28 gaat het nog allemaal niet uh, zoals het zou moeten gaan. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht gebeurde vannacht uh, zo rond half vijf een ongeluk uh, bij knopend Hoeverlaken zorgt voor 4 kilometer file. De hoofdrijbaan is nog steeds afgesloten. En verkeer vanaf de A1 vanuit Apeldoorn naar eh, Amsterdam... die bij Hoevelaak linksaf willen, ook dat gaat niet lukken. Die weg is nog steeds afgesloten. Daarom kan verkeer vanuit Apeldoorn eh, richting Amsterdam dan ook beter omrijden via eh, Ede. En dat gaat dan over de A30 en de A12. Mensen die omrijden vanwege de problemen op de A2. En op de A2 zijn de problemen inmiddels voorbij. Dus dat omrijden heeft niet zoveel zin meer. Maar er zat nog wel een lange file op de A59 van Os naar Zierikzee... bij Knoop het Hooipolder, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Met een simpele toepassing op de wissels en een nieuw verwarmingssysteem... zijn vastgevroren spoorwissels en dus vertragingen met de trein te voorkomen. Ingenieursbureau Arcadis heeft de zogenaamde winterharde wissel bedacht. Een prototype ligt in een proefopstelling bij Bokstel. En Peter van der Meerschout kreeg alvast een demonstratie. Handje voor handje wordt er ijs op de wissel gelegd. Nico van Harten, ontwerper bij ingenieursbureau Arcadis, staat erbij. Min 15 is koud genoeg. Dan hebben we al echt problemen met sneeuw en ijs rondom het spoor. En uh, ja, dat doen we hier nu eigenlijk, ook al is het zomer. Dat doen we hier dus nu een beetje na. Kijk, er vallen ook ijsklonten al echt tussen het wissel. En straks uh, raakt het wissel nog geblokkeerd. Nou, daar moeten we natuurlijk wat mee. Ja. En wat je dus ziet, is dat dus die wisselverwarming, die gaat, waar veel ijs ligt, gaat deze wisselverwarming harder stoken. Deze elektrische wisselverwarming. Die wisselverwarming, een soort wit metalen lint langs de wissel is door Wim de Groot van Weefrail een denktank voor spoorbeheerder ProRail naar Nederland gehaald. Uh, hij werkt op zichzelf autonoom, dus zelfregulerend. Dat wil zeggen, hoe kouder de spoorstaan wordt, hoe harder het systeem gaat verwarmen. Uh, dat is niet een, uh, hij draait dus niet op con continu vol vermogen, maar na het kouder wordt, zal de wisselverwarming harder gaan verwarmen. Als het dan, zoals hier nu het geval is, hè, we moeten er misschien nog even wat extra ijs bij doen. Ik ga het wissel omleggen. Dan kun je zien zo... wat het wissel een keer omleggen, dan kun je zien wat er gebeurt. En dat kunnen we hier doen op de proefopstelling. Dan moeten we even een staaf pakken. En nu gaat het met een staaf, maar in de werkelijkheid gaat het natuurlijk met een elektromotor. Ja. En dan gaat hij. Nu is hij open? In die spleet die er nu tussen de spoorstaaf en de wisseltong zit, daar kunnen klonten ijs vallen. Waar komen die vandaan? Die komen vanaf de trein. Die trein, die, die daar hoopt zich sneeuw en ijs aan op... en als die over het wissel heen dendert... dan kan zo'n klont in het wissel vallen, precies in die spleet. Maar daar heb je toch de wisselverwarming voor? Ja, maar wij willen in Nederland die wissel soms na vijf minuten alweer omzetten... en dan heeft de wisselverwarming niet genoeg tijd om die klonten weg te smelten. Waarom na vijf minuten? Omdat we zoveel treinen hebben in Nederland. We hebben een druk, bereden spoornet. Dat klopt, wij hebben echt een van de drukste spoorwegnetten van de wereld. Dus u hebt wat anders bedacht. U hebt wat bedacht ergens in de winter van 2009-2010, toen voor de zoveelste keer de berichten waren dat de treinen niet reden omdat de wissels vast stonden. Wat hebt u nou bedacht? Ik zit nu te kijken naar een blauwe plaat over een wissel. Ja, die, die blauwe plaat die zit eigenlijk boven de spleet. Die ontstaat tussen de wisseltongen en de spoorstaaf. En daardoor voorkomen we gewoon dat klonten, sneeuw en ijs in het wissel vallen. Je hebt gewoon een dakje gelegd over de wissel. Ja, en daardoor kan de trein blijven rijden, want het wissel gaat op tijd om. Je hebt geen vertragingen meer. Hij schuift, hij schuift nu opzij om en geeft hij de treinwielen goede ruimte. En op het moment dat die spleet ontstaat, dan dekken we die spleet wat extra af, zodat de treinwiel er nog net langs kan. Er zit ook een soort, een soort borsteltje aan de, aan de zijkant, hè? Ja, dat borsteltje houdt wel sneeuw tegen, maar geen trein. Nee, de trein rijdt er gewoon overheen. heeft geen last van dat blauwe dakje wat er over, eh, precies. precies over het spoor past. Ja. ja, maar de trein heeft vastgestelde afmetingen in het dakje. Dat ligt precies in de profielvrije zone, zo noemen we dat. De, de brokken ijs die vallen nu naast de spoorstaaf of op plekken waar de trein er geen last van heeft. Ja. Hoeveel van dit soort dakjes heb je nodig om in Nederland bedrijfszeker te kunnen rijden? Dat we dus niet meer van die bericht op de radio, op de televisie horen dat de treinen niet rijden omdat er ijs tussen de wissels ligt. Nou, van de 7.000 wissels in Nederland zijn er ongeveer 2.000 cruciaal. Dus je zou 2.000 van die dakjes moeten plaatsen. Het klinkt heel eenvoudig. En spoorbeheerder ProRail is ook zeer geïnteresseerd. Zou deze winter al de eerste proeven op het spoor willen doen? Dan naar Athene, want daar beginnen vandaag gesprekken tussen de nieuwe Griekse regering en de zogenoemde Troika, afvaardiging van het Internationaal Monetair Fonds, de IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Correspondent Corny Keijzen in Athene. Corny, worden dat spannende besprekingen? Nou, dit zijn natuurlijk de eerste contacten van de Trojka... met de nieuwe Griekse regering. Uh, ook met de nieuwe uh, minister van Financiën... die vandaag wordt beëdigd, Janis Tounaras. Nou, en premier Samaras en zijn nieuwe minister van Financiën gaan... Uh, uh, premier Samaras gaat voor het eerst weer aan het werk... na zijn oogoperatie, ruim tien dagen geleden. Het zijn natuurlijk eerst verkennende gesprekken. Uh, de toponderhandelaars blijven maar twee dagen. Het uh, team van technische experts... De pers is inmiddels al begonnen en gaat nog door. Maar ja, premier Samaras gaat natuurlijk wel zijn positie aan de trojka uitleggen. Ja, en daarvan hebben ze gezegd, van die positie, eh, dat ze zullen proberen om die ja, bezuinigingen wat te gaan versoepelen. Hè? Daar willen ze voor pleiten. Is dit het moment om dat aan de trojka voor te leggen? Nou ja, uh, Samaras zal natuurlijk uitleggen dat Griekenland zich uh, zal gaan houden aan de afgesproken bezuinigingen en hervormingen. Maar hij stelt eigenlijk een, een, een ander recept, een, ander, een andere methode voor om, om de doelen te, be, te bereiken. Hij zit natuurlijk in een moeilijke positie. Aan de ene kant moet hij aan de eisen van de trojka tegemoetkomen. Aan de andere kant heeft hij beloofd dat de Grieken niet opnieuw zwaar worden belast, worden getroffen. En hij zit met een stagnerende economie. Dus... Uh, eigenlijk wil hij geen kortingen op pensioenen en salarissen meer. En niet nog meer belastingen. Uh, en het meest heikele punt misschien wel: geen, geen ontslag van ambtenaren. Met name lagere ambtenaren. Hmm. Dan ben ik benieuwd, Corny, hoe Samaras dat wil gaan bekostigen. Want ik meen dat het geld op uh, was in Griekenland. Ja, precies. En de trojka heeft natuurlijk gevraagd... om het ontslag van 15.000 ambtenaren tot het eind van dit jaar. Nou, uh, wat uh, Samaras al heeft aangekondigd... al heeft besloten in een ja, soort symbolisch gebaar... is dat uh, in de top uh, een aantal uh, speciale posten worden afgeschaft. Uh, commissies en adviseurs, dus mensen die van buiten aangetrokken worden... en heel duur betaald worden, uh, die, uh, die kunnen ook niet meer rekenen op een baan. En hij denkt het vertrek van ambtenaren... Op te lossen met pensionering en door op elke tien ambtenaren die vertrekken, uh, maar eentje aan te nemen. Dat is nu één op vijf. Uh, ja, en verder zal Samaras aan de trojka een lijst uh, overhandigen van staatsbedrijven... die versneld worden geprivatiseerd. Want die privatisering is ook niet echt op gang gekomen nog. Dat gebeurt in fase. En het doel is om in augustus al met de eerste uh, daadwerkelijke privatiseringen te beginnen. Nou, dat zullen dan de spoorwegen zijn, het gasbedrijf, het lotterijbedrijf. En uh, men gaat ook uh, onroerend goed van de staat verkopen. En zal dat meteen een slok geld opleveren? Dat hoopt men wel. Maar ja, zo eenvoudig zal het nog niet zijn, nee. denk ik. Is er wel belangstelling voor? Voor bijvoorbeeld die spoorwegen of het loterijbedrijf? Ja, dat, dat is een beetje het punt. Hè? Want de spoorwegen is natuurlijk een, een verliesleidend bedrijf. Uh, en, maar goed, er zijn voor andere bedrijven, bijvoorbeeld voor het gasbedrijf uh, en voor het loterijbedrijf... vooral, wat een winstgevend bedrijf is, zijn, is wel belangstelling. En wanneer hoort Griekenland nou hoe het verder gaat? Uh, nou ja, de, de, de tophandelaars uh, gaan zaterdag alweer weg... Uh, maar de, die technische delegatie die blijft natuurlijk wel. Uh, nou, die gaat dus alles inspecteren. Die zijn al begonnen bij de ministeries. Alles financieel doorlichten. En dan komt er een rapport. Nou, waarschijnlijk komt dat uh, ergens rond 24 juli. Uh, dan komen de toponderhandelaars van de trojka terug in Athene. Uh, en, ja, en dan beginnen eigenlijk pas echt de onderhandelingen. Politieke onderhandelingen, kun je zeggen. Worden de mouwen opgestroopt. Connie Keeser vanuit Athene, dank je wel. Het is uh, zeven minuten voor half acht. Gaat u er even voor zitten? Want het is het jaar van de bever. Bijna 200 jaar geleden stierf het beest uit in ons land. Maar sinds een aantal jaren is de bever terug. En het gaat zelfs goed. Ieder jaar komen er meer bij. Inmiddels zijn er in heel Nederland alweer zo'n 600. Nou, gisteravond werden de bevers geteld in het IJsseldal. Onder meer vlakbij Zwolle. Ja, welkom allemaal bij, uh, bij deze uh, vierde bevertelling uh, in, uh, in het IJsseldal. Er worden vandaag tellingen gedaan tussen Kampen en Deven Ruwweg. Ik ben, ben Rolf Pater, ik ben uh, actief bij de Bever- en Otterwerkgroep Calutra. Dus ik stel voor om het gebied in te gaan. Ja, een, boel, uh, een beetje barricaderen. Gaat erop. Op 4 juli is het pad tijdelijk afgesloten vanaf 19.30 uur. Vanavond wordt de jaarlijkse Bevertelling gehouden. Frank Klinger van Staatsbosbeheer. Ja. Um, uh, op zich heel bijzonder, want een, een, wat is het, 200 jaar bijna geleden, met daar verderop op de IJssel. Bij Zalk, ja. Bij Zalk. In... De, de, de Laatste Bever gedood. Uh, uh, ja, om precies te zijn in 1826. Dat was, uh, was het laatste exemplaar in Nederland. Nou, uh, ik zal even uh, tekst uitleg geven waar we, waar we nu staan. We staan nu uh, hier in deze kant, hier zo is de ingang. En ik uh, wou hier een telpost uh, inrichten waar ik Jo en Amri daar neerzetten. Um, ik heb voor elke telpost een uh, mapje. Ook nog met wat extra informatie over de verschillen tussen bever en beverrat. Voor het geval je uh, daar uh, niet helemaal mee bekend bent. Uh, waar die uh, rijging nu staat. Mm -hmm. Daar is een watergang waar je ook uit kan, kan komen zwemmen. Hier, uh, ja. 50 meter verderop uh, aan de rechterkant uh, is de brug. Dus, uh, 50 meter van de brugt is het fluisteren begonnen. Daar gaan we nu opletten. We gaan we kijken. Gaan we gaan goed kijken naar de hoed, hoe de kop op het water drijft. Hoe die zwemt. Wat zeg je? Een, een naar die rippelingen te kijken. En daar hebben we de eerste bever. Dat kun je zien omdat alleen de kop boven water zwemt. En bij de beverrat zie je namelijk ook de rug. En, en er zit zo'n vee achter. Ja, echt een mooi. vis. Het is ook geweldig weer, want het water is als een spiegel. Er zit geen zuchtje wind op. Het is heel mooi te zien nu, dus die tellen we. De, deze gaat wel, ja, deze tellen we. Bij de burg vandaan komt dan heel duidelijk zichtbaar nummer 2. Hij is groot, hè? Ja, het is echt een krap. Je ziet echt nu een model, je ziet alleen maar die, die, die platte kop over water, maar die is echt een grote, massieve kop. Die bevers kunnen wel tot, tot meer dan een meter worden. Ja. Mooi, mooi, mooi. Is er lekker dichtbij. Heerlijk. Ja. Ja. <laughs> Twee. Twee Heel knagend, een beetje aan takken aan de oever. Ja. We hoorden wel een ja. takken aan het vallen. Maar... Ja, ja, we hoorden wel echt iets dat we dachten dat het zijn bevers, maar ja. niks gezien. Wat maken we ervan aan het eind van de avond als het donker is geworden over de plas? Die eerste kwam van de overkant ja. en die zon voorbij de bocht, voorbij de kijkhut. En toen kwam er twee voor ons. Voor mij nummer één. Die kwam toen voorbij schuiven richting ook de Open Plas. Ja, dat was ja. onze eerste. En toen heb jij daarna en jullie die knagenden gezien. Die ja, er ja net precies. Handeelde. Die bleven langs de oever uh, ja, lekker ja, de zitten knagen. Dat zijn er dus drie. Er zijn er wel drie uh, ja. mensen. Dat was super goed. Ja. Wat ja. is nou nut en noodzaak om het beest hier weer te hebben? Nou, de, de bever kan een uh, mooie bijdrage aan de biodiversiteit leveren. doordat hij op uh, ja, natte plekken aan bomen knaagt of bomen omknaagt. En daarmee uh, uh, levensvoorwaarden voor andere diergroepen kan scheppen. Zoals uh, insecten, vlinders, vogels. Hè, doordat er ruigde kruiden ontstaan op die open plekken. Er ontstaat verjonging. Uh, kleine zoogdieren hebben daar wat aan, uh, kevers hebben wat aan het doodhoud. Kortom, heel veel andere dieren die hebben profijt van, het, van de bever... doordat die knaagt en uh, zorgt voor biodiversiteit. Robert Pater was dat van de werkgroep bevers... in een reportage van Menno Reimer. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid... met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden.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 Ravage door botsing bij Hoeverlaken en een record aantal auto's verkocht op krediet. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Op de A28 is bij Hoevelaken een vrachtwagen in volle vaart op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. Met ongeluk raakten twee inzittenden van de vrachtwagen en een medewerker van Rijkswaterstaat gewond. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, hun verwondingen lijken mee te vallen. De politie over de schade op de A28. Nou, die is enorm um, en daarom gaat de uh, versperring van de weg, de a is afgesloten, die gaat nog wel een behoorlijke tijd duren. Want beide uh, vrachtwagens die kunnen niet meer zelf rijden, dus die moeten worden weggetakeld. En dan we de reparaties aan de vangrail moeten gebeuren voordat het uh, verkeer weer door kan. Politie denkt dat pas na de ochtendspits alles is opgeruimd. Steeds meer mensen kopen een auto op krediet. In april reden er 149.000 auto's met een kredietregeling rond, blijkbaar gegevens van het CBS. Dat zijn er meer dan ooit.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 In Den Haag rijden de komende uren weer stadsbussen, de komende uren, maar om half tien na de ochtendspits legt het personeel opnieuw het werk neer voor overleg met de vakbonden. En die actie duurt dan waarschijnlijk tot vanmiddag half twee. De Haagse chauffeurs zijn bang voor slechtere arbeidsomstandigheden door de aanbesteding van het openbaar vervoer. Alfa Cabo. De, de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 In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Uit onderzoek bleek destijds dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. En voor een afbeelding van Kuifje is op een veiling in Parijs bijna een kwart miljoen euro betaald. Het is een originele plaat uit het album De Geheimzinnige Ster. Tekenaar Hergé maakte dat Kuifje album in 1941. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken veel wolkenvelden over het land... en in het zuiden en westen komen enkele buien voor met kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog... met in het noordoosten de meeste opklaringen. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot oosten. Later breidt de bewolking zich verder uit naar het noordoosten. De neerslagkans stijgt vanochtend langzaam... en vanmiddag kunnen in het hele land onweersbuien ontstaan. Sommige buien zijn stevig en gaan gepaard met hagel- en windstoten. De wind wordt op veel plaatsen zwak en veranderlijk van richting...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 ANWB-verkeersinformatie op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Knoop het Hoeverlaken vielen van twee kilometer na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar nog steeds afgesloten. En ook de verbindingsweg vanaf de A1 vanuit Apeldoorn naar Utrecht... de A28 is nog steeds afgesloten. Verkeer vanuit Apeldoorn naar Utrecht kan dan ook beter omrijden... vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht...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 Het aantal auto's dat in Nederland rondrijdt en nog niet is afbetaald, is groter dan ooit. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal aflopende autokredieten stond in april op 149.000. Het totale bedrag aan uitstaande leningen bedraagt 1,3 miljard euro. Veel mensen kopen hun auto dus op de bof. We zijn er de afgelopen maanden mee doodgegooid. Ronkende teksten over voordelige deals. Je zou wel gek zijn om er niet aan mee te doen. U rijdt al een Mazda 2 vanaf 6245 euro. Rij voordelig de zomer tegemoet in de Citroën C1 met airco. 50-50 deals. Betaal nu. 3495 euro. Zoek nu een nieuwe auto, betaal de helft en de andere helft die komt later wel een keer. Bereken direct uw inruilwaarde inclusief 50-50 aanbod en 5 jaar garantie. Bijna alle merken doen eraan mee. Groot voordeel op onze kleine modellen. Betaal nu de helft en volgend jaar de andere helft. Het gaat vooral om kleine goedkope auto's. Auto's die vooral door particulieren worden gekocht. Die particulieren moeten in een tijd van economische malaise en verschrompeld consumentenvertrouwen worden verleid. Want vanzelf trekken ze de portemonnee niet. Juist, voordeel. Als u tijdens de groene voordeelweken een Volkswagen Up aanschaft... hoeft u nu maar 4.245 euro aan te betalen. Volkswagen woordvoerder Ralf Dennissen. De Up is voor ons een model uh, dat vooral uh, particuliere klanten trekt. Dus hebben we ook gedacht, van, nou, hoe kunnen we die particuliere klant... het eigenlijk wat makkelijker maken om zo'n auto aan te schaffen. Die andere 4.245 euro betaalt u pas over een jaar, zonder rente klanten als het ware over de streep trekken? Uh, ja, de beslissing wat makkelijker maken. Je, op het moment dat je uh, bijvoorbeeld nog niet het hele bedrag... bij elkaar hebt gespaard, maar je hebt wel uh, een nieuwe auto nodig... dan heb je nog eigenlijk een jaar langer om door te sparen... en die auto dan uh, uh, de tweede helft daarvan te betalen. Er valt nog veel meer voordeel te halen. Het verklaart het reclamebombardement van de afgelopen maanden. Suzuki, Hyundai, Opel, Citroën, Mitsubishi, Nissan, Renault... enzovoort, enzovoort. I'm machine. Wat? Stickers? Ja, zo'n prijs blijft wel plakken. Voor zo'n sportieve Swift betaalt u nu vanaf 5.750 euro. En de andere helft pas over twee jaar zonder rente. Sommige automerken zijn er al maanden mee bezig, andere beginnen net. Geïnspireerd door het succes van de concurrentie. Wij hebben op onze tourmodellen de 50-50 deal. Mirjam de Wilde van Skoda. En drie maanden voor het einde van de looptijd krijg je een bericht van ons... waarin we je vertellen dat de looptijd er dus eindigt. En krijg je de kans om echt kosteloos die laatste 50% te betalen. Een soort waarschuwing. Inderdaad, een waarschuwing, ja, precies. Om te voorkomen? Dat je extra kosten moet betalen voor het, uh, het geleende geld. Want dat is wellicht de vrees bij mensen, dat ze denken... ja, hey, het is nu even voordeel en straks komen de kleine lettertjes. Nou, inderdaad, ja. En daar willen we mensen voor waarschuwen. En uh, op deze manier denken we dat we het beste kunnen doen. Waarom doet u het zo? Om um de particulieren over te halen om een uh, auto te kopen. Omdat het natuurlijk best een investering is. En op deze manier uh, leggen we de drempel wat lager. Mensen verleiden? Auto's verleiden mensen altijd, dus ja. En het werkt, zegt de Utrechtse autodealer van Oort. Ja, je kan heel duidelijk merken dat de klant heden ten dagen... Uh, zeer geïnteresseerd is in uh, deze kredieten. Rijghard van Oort van de gelijknamige Citroën en Suzuki-dealer. Wij verkopen er gewoon extra auto's door. Dan zien we het ook wel heel duidelijk dat dat auto's zijn eh, met een prijsklasse zeg maar, tot 15.000 euro. En dan zie je dus gewoon dat het heel interessant is voor de consument om daar gebruik van te maken. Wegens enorm succes verlengd, de 50-50 actie. Je kunt je afvragen of al die 50-50 deals niet gevaarlijk zijn. Let op. Geld lenen kost geld. Worden mensen niet verleid tot een aankoop die ze eigenlijk niet kunnen betalen? Nee, absoluut niet. Omdat uh, de regels uh, die de banken hebben zo duidelijk zijn... Uh, dat het krediet gewoon niet verstrekt wordt aan de mensen als ze er niet goed voor zijn. Als je het niet kunt betalen op termijn, dan krijg je geen termijn. Exact. Een bijdrage was dat van verslaggever Louis Dekker over het kopen van auto's op de Pof Citroën. En een Suzuki dealer van Oort eh, hoorde u samenvattend. 149.000 auto's moeten dus nog worden afgerekend. Gemiddeld moeten per auto nog bijna 9.000 worden afbetaald. We gaan naar de Tour de France. Sebastian Timmerman, goedemorgen. goedemorgen. Voordat we het over de etappe gaan hebben, eerst maar even over het opmerkelijk nieuws in de Telegraaf. Uit Betrouwbare Bronnen heeft die krant gehoord dat er vier verklikkers in de dopingzaak tegen Lance Armstrong... een deal zouden hebben gesloten om in deze tour nog te kunnen rijden. Zal dat nieuws uh, uitwerking hebben in het peloton vandaag? Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Ik kan me voorstellen dat uh, bij de start straks hier in Rouen uh, dat het hectisch zal worden bij de bus van uh, bijvoorbeeld Quickstep. De ploeg waar Levi Leipheimer voor rijdt, een van de namen die de telegraaf noemt. Uh, uh, Hinke wordt genoemd, die rijdt hier ook voor BMC. Christian van der Velden wordt genoemd, rijdt hier ook voor, uh, voor Garmin. Uh, de manager van de ploeg Jonathan Walters, wordt ook genoemd trouwens, Nou, die is hier ook aanwezig. De enige die er niet is, is David Sobriski. Maar uh, nee, ik kan me voorstellen dat het verhaal waarmee de Telegraaf opent... en waar uh, zag ik trouwens ook even snel de Belgische krant Het Nieuwsblad... in ieder geval op de internetsite ook een klein verhaaltje over heeft. Niet helemaal met dezelfde strekking, maar wel waarin uh, naar voren komt... dat echt verklikkers in de zaak Armstrong aanwezig zouden zijn in de Tour. Uh, dus dat zal inderdaad alweer over, over de Tour gaan hangen als een deek over de rit van vandaag. Ja, Het gaat nog even om de Amerikaanse dopingautoriteit. Zou verklaringen van deze renners willen hebben, maar dan pas nadat ze nog wat lucratieve koersen zouden kunnen rijden dit jaar? Nou ja, precies. Ze zouden dan, uh, aangezien ze uh, zelf toegegeven zouden hebben dat ze uh, doping te hebben gebruikt, uh, zouden ze de deal hebben gesloten dat ze eerst nog de tour zouden mogen rijden. En de voertuig dat ze dan na uh, die wedstrijden in september pas geschorst zouden worden en dat dan de zaak naar buiten zou komen. Ja. Het klinkt als een bizarre deal, maar aan de andere kant... ik wil niet te erg als Mark Smith gaan klinken... maar ik verbaas me helemaal nergens meer over in de wielersport. Dus en we wachten het wel even af. Maar het zal inderdaad een gemoederen hier in Rouen bezig gaan houden. Ja. Goed. Wij gaan um, nou, naar het echte wielrennen. Laten we het daar maar over hebben. Het geloof en vertrouwen is er, dat twitterde wielrenner Tom Velers... gisteren na zijn derde plek in de toeretappe naar Rouen. En we komen steeds dichterbij. Uh, André Krijpel was de snelste in de sprint. Komt hij inderdaad steeds dichterbij? Zie je hem een ja. etappe winnen? Ja, hij, hij, hij heeft er geen woord aan gelogen. Niet alleen omdat hij van 4 naar 3 is gegaan. Uh, eerst vierde en gisteren 3e. Maar als je die sprint terugkijkt. Uh, dan sprint Veles perfect mee in het wiel van Pataki. Komt hij uiteindelijk uit dat wiel, maar kan hij net Pataki nog niet voorbij. Maar het is absoluut niet zo dat André Grijpel met meters uh, voorsprong wint. Naar die valpartij waar Kevin is natuurlijk door werd uitgeschakeld. Uh, was het een, een verstoorde sprint, dan zie je dat nog wel eens gebeuren, uh, dat zo'n sprinter echt met een fietslengte of anderhalve vindt. Maar dat was het absoluut niet. Petaki en Veles en trouwens ook nog Bos zaten al dicht op de huid. Uh, ja, Veles is wat, uh, wat dat betreft echt uh, de revelatie van deze eerste toerdagen als het gaat om het sprinten. Absoluut. Ja, nou moeten we wel zeggen dat Kevin dus er niet bij was, want die viel er twee kilometer daarvoor. Heeft hij daar trouwens nog iets van overgehouden? Nou, ik heb net een, een lijst ontvangen uh, met daarin alle, alle schades. En daar staat in uh, vooral schaafwonden en wonden aan de vinger. En daar had hij gisteravond ook, uh, ook al via de Twitter uh, over laten weten. Ja, die lijst is, uh, is groot, maar als ik daar zo een beetje zo doorheen blader... dan heb ik de indruk dat het met zware blessures wel redelijk meevalt. Ik uh, kan me ook niet voorstellen dat bijvoorbeeld Kevin is vandaag niet van start gaat. Want vandaag is het alweer weer een hele vlakke etappe. Wat heet het? Het is een echte vlakke etappe. Er zit geen eens een officiële beklimming in. Dus alle mogelijkheden voor Cavendish om revanche te halen. Uh, die valpartij ja, uh, gebeurde eigenlijk achter André Grijpel. Vroeger had Cavendish de trein. Nu heeft André Grijpel de trein van Lotto. Die hem naar de finish uh, toe dirigeert. En iedereen wil dat wiel hebben van Grijpel. Daar werd geknokt, daar werd gekwakt. Want het had niks met het parcours te maken dit keer. Dat was breed genoeg. Dat was echt een mooie aanloop... Het was echt vanwege het kwak om dat wiel van Krijpel uh, te bemachtigen. Ja, en daardoor, uh, daardoor werd er gevallen. Sebastian Timmerman, dankjewel. Meer over de Tour hoort u in de Tour Ontwaakt tussen half negen en negen uur. Bij Wimbledon hebben ze Hawkeye en bij het voetbal hebben ze... Uh, nou niks. Nog steeds geen elektronische hulpmiddelen op de doellijn. Uh, misschien gaat daar verandering in komen. Misschien hoort u zo meer over. Eerst aan de verkeersinformatie John Bakker. Nog steeds problemen op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij knoop het Hoeverlaken. De file valt wel mee, twee kilometer, maar de hoofdrijbaan is daar nog steeds afgesloten. En ook de verbindingsweg vanaf de A1 is nog steeds dicht. Mensen die omrijden, die komen wel in de file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal, vijf kilometer. En omrijden over de A27 vanuit Almere naar Utrecht heeft ook niet zo gek veel zin, want die komen in de file tussen Eemnes en Beeldhoven. En die file is 7 kilometer. De werkzaamheden bij de A50 van Arnhem naar Oost bij knoopend Ewijk zorgen voor 8 kilometer. En ook nog vrij veel vertraging op de A59 van Oost naar Zierikzee. Bij knoopend Hooipolder 6 kilometer. De Radio 1 Sportzomerbus. En vandaag op de bus Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, lees ik dat nou goed, ga jij klompen dansen? Uh, nee, dat zijn alleen maar geruchten, Marcel. Hoe kom je daarbij? <lacht> nou, ik zou iets van folklore <lacht> en West-Friesland. Nou. Ik ontken alles. Ik ben net nog eventjes de route aan het doornemen, want dat is wel even van belang. Ik zal hem even voorlezen, moet je horen wat hier staat. Het gaat om een optocht. De optocht begint op de hoek Nieuwe Laagzijde Stationsweg. Dan gaan we over de Stallenmarkt, langs de Gedempte Gracht, rechtsaf, over de markt, voor langs de Kerktoren, en dan linksaf over de markt naar het noord. En dat is goed dat ik even kijk, want ik dacht dat we daar naar rechts zouden gaan, maar dat is dus helemaal niet zo. Dan de Beethovenlaan, over de Nieuwstraat, terug naar de markt, langs Rentschars, Herenstraat, dan stal, stallenmarkt, gedeelde stallenmarkt. En dan rechtsaf de laan op tot het kruispunt. En dan rechtsaf via de oude slotstraat naar de Loed. Nou, de mensen die ter plaatse bekend zijn, die weten dat ik het over de prachtige plaats Schagen heb in het mooie West-Friesland. En daar vandaag in Schagen... begint vandaag de eerste West-Friese Volkloredag En dat gaan ze de hele zomer volhouden, elke donderdag... met boerenwagens, chiezen en landdouwers. Prachtige sterke paarden in originele klededracht... door de straten van Schagen. En eh, daar komen ongetwijfeld ook lompen bij te pas, Marcel. Ik zal zien of ik een paar in mijn maat kan vinden. Ze nemen het daar allemaal heel erg serieus. Zelfs de burgemeester doet mee... Dus ja, wie ben ik dan ook om achter te blijven, denk ik. Eh, daar gaan wij vanochtend met de sportzomerbus eerst naartoe. En dan laten wij ons helemaal onderdompelen in de West-Friese folklore. En vragen ons natuurlijk ook af hoeveel donderdagen je daarmee kunt vullen. In het noorden van het land. En daarna vanmiddag gaan we nog met de bus verder. Eh, dan verlaten wij wel West-Friesland, maar we blijven wel in Noord-Holland bij Heilo. Want daar hebben ze een heel bijzondere ontdekking gedaan. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en ga mee met mij met de... Sportzomerbus. Gaan we zwart. zeker doen, Mark op in Visser. Kwart voor tien spreken we je weer. Dan ben je al wel in Schagen. Over de Beethovenlaan. Heen, denk ik. Als dat goed gaat. Twaalf minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Voetbal en techniek. Dat maakt wereldwijd uh, behoorlijk wat emoties los. De Wereldvoetbalbond, FIFA, beslist vanmiddag. of en hoe doellijntechnologie wordt ingevoerd. Want het uh, gaat toch wel eens mis. terecht doelpunt wordt afgekeurd. of een bal die niet over de lijn is, wordt wel als doelpunt gezien. Yes. No. No the linesman says no. The linesman says no. It's a goal. It's a goal. The goal that, during the match, through my gondolas, Kolbe was stamped. Now, after, I have the videos and I think that the end, de ball over the goal line geweest. been. Met hem mee is Davids, Davies, dit moet dan het moment zijn. Davies, grotere kansen ga je niet krijgen. En hij gaat er niet in. Hij gaat er niet in. Hij wordt van de lijn gehaald door Terry. Dat andere boegbeeld van het Engelse clubvoetbal. En, zeg het maar. Er staat daar een uh, tweetal extra ogen. Zet mij een pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. Ja, en dat was nog heel recent. Op het EK-wedstrijd tegen Engeland... John Terry haalde die bal achter de lijn weg. Terwijl er toch echt een lijnrechter, een assistent, stond te kijken. Mario van der Ende, voormalig scheidsrechter en uh, oud-hoofd... KNVB scheidsrechterszaken. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier. Want die zat er toch echt in, hè? Tijdens het EK. Ja, dat uh, was voor uh, meer dan een miljard mensen heel duidelijk. Hè? Ja, maar die, die assistent zag het niet. Die, die paal stond dan toch nog in de weg? <laughs> ja, wat er in de weg stond, weet ik niet. Misschien... Uh... Misschien was hij ook wel de andere zaken beïnvloed, dat weet ik niet. Maar er werd in ieder geval uh, Oekraïne een zuiver doelpunt uh, ontnomen. Nou, dan lezen we even een tweet voor. Een Twitterbericht van uh, Zip Blatter. Daarna, doellijntechnologie is nu absoluut noodzakelijk. Dat ja. gaat er van komen, hè? Ja, gelukkig heeft hij het licht gezien. Het, uh, ik heb zelf uh, jaren, een aantal jaren dicht bij Blatter... Uh, in een aantal commissies gezeten. Ja, en uh, hij was altijd een vervent tegenstander. Want elke vergadering begon die van... Uh, ja, dat het menselijk oog boven het uh, technische oog prevaleren. Ja, en ik denk na een doelpunt van Duitsland, Engeland bij de WK in Zuid-Afrika en ook recentelijk weer. Ja, dan kun je natuurlijk niet meer omheen als je als grote sportbond propageert dat je fair play hoog in het vaandel hebt staan. Dan dus, eh... dus de FIFA gaat dit vandaag beslissen en bekendmaken dat er doellijn technologie komt in het nou ja, voetbal? Ja, dat is nog maar te hopen. Kijk, oh er is vandaag <laughs> een vergadering van de IFAP. Dat is een, een gedelegeerde commissie die over de spelregels gaat. Uh, daar, daar, zit, die hebben, daar zitten acht uh, stemgerechten in. Uh, vier uit de zogenaamde Albion-landen. Dus uh, Schotland, Wales, Engeland en uh, Noord-Ierland. Die hebben vier stemmen. En ook vier stemmen zijn uh, gerelateerd aan de FIFA. Die dan weer uh, die 208 uh, landen... Uh, ja, we weten dat samen vertegenwoordigen. Mm. Ja, en dan is het maar te hopen, want ze moet ook nog 75% van de stemmen halen. Dus je moet in ieder geval zes voorstanders hebben. Ja, hoe, uh, hoe iedereen stemt, het lijkt me heel simpel dat uh, de FIFA-vertegenwoordigers. Uh, want die zullen ongetwijfeld uh, ja, gekozen worden, omdat de bladder. Toch zegt van ja, we moeten nu rechtsaf. Mm. Ja, dan zullen ze ongetwijfeld het, uh, ja, het uh, predigen van uh, never bite the hand het fietsje Dus vier stemmen zullen in ieder geval voor zijn om Blatter te volgen. En mm. dan is het te hopen dat uh, de anderen ook in ieder geval het licht zien en, uh, en meegaan in de stemming. Spreekt er nog iets tegen? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, stemmen opgegaan. Ook bij het laatste EK. Dat heb je zo'n propagandastunt van Platini en uh, Colina... de hoofdscheidszitterszaken van de UEFA. En Platini, de voorzitter van de UEFA... die zijn natuurlijk een aantal jaren zelf gekomen met het plan... Uh, dat die uh, uh, vijfde en zesde officials op de doellijn ja, mee mogen beslissen. Nou ja, je geeft net het uh, hele duidelijke voorbeeld... dat het menselijk oog niet uh, toereikend is om hele snelle beslissingen te nemen. Dus uh, ja, uh, die zullen altijd blijven zeggen, omdat het hun eigen plan was... Van uh, we hebben duizenden wedstrijden gezien. Uh, waardoor het uh, heel goed. Ja, we hebben uh, statistieken. waardoor het uh, heel goed is uh, gegaan. Ja. ja, ik denk. Uh, ja. je hebt kleine leugens, grote leugens. en statistieken, zeg ik altijd. Dus uh, laten we zo snel mogelijk invoeren. want het heeft gewoon gebleken. ook het laatste toernooi. dat er gewoon een groot aantal wedstrijden. Be uh, negatief beslist zijn. Nou ja, precies. door arbitrale beslissingen. En, en u zegt dat moet ook snel kan. Het technisch al. Ja, het kan heel snel. Er zijn twee testen geweest. Er zijn, in, in Duitsland is er een test geweest. Met een, dat je bij de doelpalen een soort magnetisch veld hebt... Waarin, wanneer er een chip in de bal is. Nou, als die, die chip over de lijn is... dan uh, komt er een signaaltje op het horloge van de scheidsrechter. En die geeft dan gelijk aan dat het een doelpunt is. Mm -hmm. En er is een horkaansysteem... net zoals het bij tennis, bij cricket uh, al gewoon is. Uh, en bij, uh, bij rugby is het ook al zo. Dat uh, er een uh, zestal camera's op het doel zijn gericht... waar alle, uh, van alle kanten dus, uh, ja het, het doel belicht wordt. Zal zeggen. En dan kun je binnen drie seconden zien... dat er een doelpunt gemaakt is. Ja, nee? Dus dan zal er een moment moeten komen in die wedstrijd... waar de scheidsrechters of assistent scheidsrechters kunnen kijken naar die beelden? Ja, dat, dat zou ook heel handig zijn. Maar er is ook al een, si een situatie mogelijk dat bijvoorbeeld bij, bij dat Hawkeye-systeem... met die camera's, mm -hmm. op, dat er een heel snel signaal komt okay, naar de scheidsrechter. Yeah. Ja, en dan, uh, dan heb je geen tijdsverlies. En dat de attractiviteit van een spel uh, wordt niet beïnvloed. En, maar de eerlijkheid wordt uh, erg vervorderd. Zou je er dan voor zijn dat het hele stadion meekijkt? Zoals bij tennis is. Iedereen kan dan nou ja, die Hawkeye het, zien. Hè? Het is natuurlijk heel gek dat, uh, ja, wat ik net al zei, eerder, dat, dat bijvoorbeeld die wedstrijd Oekraïne-Engeland miljarden mensen ja, we zien. We kunnen het al ja, ja. zien. Ja. Alleen de mensen in het stadion niet en de scheidsrechter niet. Ja. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk heel gek. En het, ik denk dat het, uh, ja, nogmaals, de, de scheidsrechter staat voor, uh, ja, voor eerlijkheid. En uh, ja, ik denk dat dat uh, gewoon 100% uh, gewaarborgd moet zijn. Goed, dan hopen wij er het beste van. Ja. Eindelijk. Ja, na ook. al die jaren, meneer Van der Ende. Ik ook. Ja. Hartelijk dank voor uw verhaal. En welkom naar de studio. NOS Radio en Journaal Overzicht. Wat houdt ons alle bezig? Nou, zo goed als zekere fonds van het Higgs-deeltje... houdt in ieder geval de kanten vanochtend eh, bezig. Het Nederlands Dagblad ruimt de hele voorpagina in... voor vijf vragen over het deeltje. Trouw plaatst gespannen kijkende wetenschappers op de voorpagina. Het AD kiest voor een glunderende Pieter Higgs bij de kop. Eh, eindelijk gelijk, na 48 jaar... want Higgs voorspelde het bestaan van het deeltje al in 1964. Bij de Volkskrant een cartoon... die het deeltjeslaboratorium CERN gebruikt... ...om het Higgs-deeltje uit te leggen. Een ruimte waarin een groep natuurwetenschappers staat te borrelen. Als daar iemand als Einstein doorheen zou lopen... ...dan zouden de anderen hem aanklampen en om hem heen dringen. En dat zijn dan die Higgs-deeltjes. En daardoor kan Einstein moeilijk bewegen... ...terwijl andere onbekende wetenschappers makkelijk door de ruimte kunnen lopen. U hoorde het net van Sebastian Timmerman. De Telegraaf schrijft vanochtend over een geheime deal... tussen vier wielrenners en de Amerikaanse dopingautoriteit. De vier, Leipheimer, Hinkepie, Zabriskie en Van der Velde... zouden in ruil voor hun getuigenissen tegen Lance Armstrong... dit wielerseizoen immuniteit hebben gekregen. Zo kunnen ze de Tour in ieder geval nog rijden. In september worden ze dan een half jaar geschorst... voor het dopinggebruik in hun Armstrong-tijd. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de kans groot is dat er een renteaanpassing komt voor het pensioenfondsen. Een aanpassing van de rekenrente heeft grote invloed op de buffers... die pensioenfondsen moeten aanhouden. Dat staat in het Financiële Dagblad. Bij sommige fondsen kan dat ertoe leiden dat pensioenen niet minder gekort hoeven worden. Of helemaal niet gekort hoeven worden. Na acht uur spreken we daar trouwens over met Peter Borgdorf... directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het AD schrijft ook nog over een nieuwe brankaar van 30.000 euro... die in Emmen in gebruik is genomen. Ambulancepersoneel hoeft zich met de brankaar geen breuk meer te tielen... aan zware patiënten. De slimme brankaar kan met de hulp van luchtdruk, zelfs patiënten tot 300 kilo, in en uitladen. Volgens het ambulancebedrijf wonen vooral in de regio Emmen veel mensen met wat overgewicht. Ongeluk met de pijlwagen op de A28 trekt de aandacht op Twitter. Mike de Jong1 twittert een foto van de ravage rond. Te zien is dat een vrachtwagen op die pijlwagen, zo'n zo knipperende pijl, is ingereden. De cabine van de aangereden wagen is over de vangrail heen gebogen. De aanhanger van de vrachtwagen is naast de puinhoop tot stilstand gekomen. Het uh, Eruon in Eindhoven is na 23 jaar weer open voor het publiek. Al is het uh, dan maar voor zeven weken. Het futuristisch gebouw is uh, ooit door Philips neergezet... om bezoekers versteld te doen staan van techniek en innovatie. Maar het lukte niet rendabel te krijgen. In 1989 werd er een congrescentrum van gemaakt. Maar dat ligt in de zomer stil. En dus is er ruimte voor de tentoonstelling Brain Experience. En de vijf topsporters van Defensie hebben te horen gekregen... dat ze na de Olympische Spelen op zoek moeten naar een nieuwe baan. De defensie sport, sport selectie wordt in december opgeheven. Het is een van de bezuinigingen op Defensie en de Telegraaf schrijft daarover. Nou, dan ga je toch met een gerust hart naar Londen. Hè? Daarna. Goed, zo dadelijk meer over onder andere die rekenrente van de pensioenen... en de zorgen over de q koorts